12 uur. met het nws Journaal? Een aantal Brabantse boeren krijgt meer tijd om te voldoen aan de stikstofnormen. Heeft de provincie afgelopen avond na een urenlange vergadering besloten. Het uitstel geldt alleen voor boeren die al ver zijn met plannen voor milieuvriendelijke stallen. Tijdens de vergadering werd het provinciehuis met trekkers en andere voertuigen geblokkeerd door boeren van Farmers Defence Force. Die blokkade is nog altijd niet opgeheven. Bij een Joods gezin in het Noord-Hollandse dorp Hippolytushof is eerder deze week s'nachts een zware vuurwerkbom ontploft. Volgens de moeder van het gezin was het een gerichte antisemitische actie. En was het niet de eerste keer. Het gezin met vijf kinderen woont al twintig jaar in Hippolitushof. In die periode zou er onder meer een boomstam door een raam zijn gegooid... en zijn er hakenkruizen in de sneeuw getekend. Er is nog nooit iemand opgepakt voor de incidenten. De politie zegt de zaak te onderzoeken. GroenLinksleider Klaver en zijn fractiegenoot van Ojik zijn tijdens een werkbezoek aan Ethiopië in een bedreigende situatie terechtgekomen. Ze zijn na bemiddeling van Nederland door de Ethiopische politie ontzet. De twee waren in het zuiden, waar het door betogingen onrustig is en de afgelopen dagen tientallen doden zijn gevallen.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 Ook overdag blijft het flink waaien, maar er zijn ook zonnige perioden en het wordt 16 tot 19 graden. Zondag klaart het wat op, maar het wordt dan niet warmer dan zo'n 12 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel?